Reputatiecoaching-podcast nummer 62. Je hebt het inmiddels al wel begrepen. De afgelopen twee weken was ik lekker met mevrouw Suzanne... op vakantie in Martinique, een tropisch eiland op de Franse Atlantische. Jongen, wat was het heerlijk om er even een tijdje tussenuit te zijn... en de accu's goed op te laden. In de tussentijd heb jij als luisteraar van de podcast... of als lezer van het weblog volgens mij meer dan voldoende content voorbij zien komen... waarmee je je voordeel al hebt kunnen doen of nog kunt gaan doen. Zometeen meer over de resultaten van de Winter Winkeldata Workshop. Tijdens mijn vakantie heb ik natuurlijk niet helemaal stilgezeten. Zo ontving ik de vraag van een trouwe luisteraar van de podcast... hoe je een dubbele Google Plus pagina vermelding kunt oplossen. Daarover heb ik leuk nieuws voor je. Verder heb ik, gelukkig, inmiddels geen problemen meer... met de RSS-feed van de podcast richting iTunes en Stitcher. Maar ik heb van feedblitz te horen gekregen dat ik binnen afzienbare tijd... Toch wellicht ook weer tegen problemen gaan aanlopen. Dus ik moet een en ander anders gaan inrichten. Daarvoor wil ik graag zo meteen jouw mening horen. En ik heb drie video's van met cuts voor je die in de tussentijd zijn uitgekomen, waarin hij weer leuke en interessante dingen meldt. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de reputatiecoaching podcast. Mijn naam is Eduard Oer, ook bekend als de reputatiecoach.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 feeds.reputatiecoaching.nl slash reputatiecoachingpodcast abonneren. Al deze links vind je ook in de show notes van deze podcast als mede op de website. Maar laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen van vandaag. Het is voor een website niet goed als je langere tijd geen nieuwe content publiceert. Stel dat je bent geabonneerd op de RSS feed en je ziet een paar weken lang niets meer voorbij komen, dan is de kans groot dat je het abonnement opzegt. Dat is tenslotte met één druk op de knop zo gebeurt. Daar ben ik me te degen van bewust. Toch wilde ik relaxed op vakantie om daar 101% te kunnen genieten en me niet per se bezig te hoeven houden met werkgerelateerde zaken. Dus ben ik omstreeks begin december begonnen met het maken van instructievideo's voor het aanmaken van citations of bedrijfsvermelding op diverse sites. Oefening baart kunst, dat is toch echt goed te merken, want waar ik eerst nog meer dan een halve dag nodig had om een instructievideo te maken, maak ik eenzelfde instructievideo tegenwoordig binnen zo'n anderhalf uur. In die tijd heb ik de beeldschermopnames gemaakt, de tekst ingesproken en de definitieve video gerenderd. Het uploaden naar Google en het voorzien van een goede ondertiteling zit er nog niet in. Maar goed, het ging lekker snel. En dus had ik in mijn vrije momenten in de laatste weken van december 2013 en de eerste twee weken van januari in totaal 10 instructievideo's gemaakt. Het leuke was bovendien dat ik je in deze video's letterlijk over mijn schouder heb laten meekijken in het proces waarbij ik een tandarts uit Culemborg heb geholpen hoog te scoren niet alleen de lokale, maar ook in de organische zoekresultaten. Terwijl ik dus die tandartsenpraktijk op een aantal sites aanmeldde, heb ik de video's live gemaakt. Maar daarmee had ik nog niet de twee podcasts die ik toch echt moest uitbrengen, vond ik zelf. Een paar mensen in mijn directe omgeving hadden het idee dat je toch wel twee weken kon laten rusten. Maar ik had mijn zin erop gezet om ook gewoon op de vaste tijd op twee maandagmorgens de podcast live te laten gaan. Echter, als je die podcast gaat voorbereiden moet je rekening houden dat je voornamelijk evergreen content brengt, zoals bijvoorbeeld top 5 of top 10 lijstjes, in combinatie met meer algemene content. Tijdens mijn afwezigheid kon ik tenslotte niets meer veranderen aan de podcasts en de transcripties. Ook heb ik wat relatief recent nieuws genomen om een en ander mee op te leuken. Die podcasts heb ik beide in de week voor ons vertrek gemaakt. Volgens mij is dat goed gelukt op een paar punten na die ik nog moet uitzoeken. Als eerste, de podcasts zijn, zo bleek achteraf, niet in de bijbehorende blogpost als afspeelbaar bestand opgenomen. Er werd dus geen audioplayer in een blogbericht vertoond. Ik dacht echt alles te hebben gedaan zoals ik het altijd doe maar de daadwerkelijke audioversie van de podcast is alleen live gegaan op iTunes en op Stitcher. Ik ben er eens dieper ingedoken en ik heb alles nogmaals gecontroleerd toen ik terug was. Uiteindelijk vond ik de oorzaak. Het bleek dat als je in WordPress de velden meta-omschrijving en samenvatting niet invult, dat de Blueberry-plugin die ik gebruik voor de publicatie van de podcasts, dan ook de audioplayer niet in de blogbericht toont. Een leermomentje dus. Als tweede, als je goed naar podcast 61 luistert of de tekst naleest dan heb ik er een paar schoonheidsfoutjes in zitten die je wellicht niet eens in opgevallen. Ik vertel dat ik op vakantie ben en de content vooraf heb gereed gezet... maar vervolgens vertel ik over het effect van de winter winkeldata workshop. Typisch zo'n oepsmomentje. Daar had ik zelf iets beter over moeten nadenken. Ten tweede, ik zag achteraf dat ik hier en daar een paar voor mij storende typefoutjes heb gemaakt... die ik zou hebben gezien als ik mezelf meer tijd had gegund om alles te controleren. En als derde... Voor de promotie van de nieuwe bericht op www.reputatiecoaching.nl en de sociale media gebruik ik ifttt.com. Op 27 januari lag ifttt.com er een aantal uren uit, waardoor de promotie van de instructievideo van die dag ook een aantal uren later kwam dan de daadwerkelijke publicatie. Verder is het hele proces goed gegaan. En ik kan me goed voorstellen dat je benieuwd bent naar de effecten van deze actie. Want nu, ik zal een paar statistieken met je delen. Het gemiddelde aantal dagelijkse bezoekers van de website is circa 4% toegenomen tijdens mijn afwezigheid van twee weken. De mailinglijst is met 12,1% gegroeid. Het totale aantal views van de instructievideo's bedraagt 821. 64,7% van de bezoeken via social media kwam vanaf YouTube. En 81% van de bezoekers kwam via organische zoekopdrachten. Zelf vind ik het resultaat uitermate bevredigend. En het heeft mij laten zien dat het interessant is om ook tijdens afwezigheid content online te laten komen. Nou ja, ik wil ook niet het risico lopen om een volgende keer geen content te produceren en het effect daarvan te moeten meedelen. Alle instructievideo's kwamen wel tijdig online, samen met het bijbehorende blogbericht. Maar zoals ik zojuist al vertelde, lag van 27 op 28 januari de dienst If This Then That, oftewel ifttt.com, gedurende langere tijd eruit. En ik gebruik nu net die dienst om de rss feed van de site op te pakken en nieuwe berichten te posten naar Twitter, Facebook en LinkedIn. Het posten naar Google Plus laat ik via Hootsuite lopen, dus dat ondervond geen problemen. Veel mensen en bedrijven zijn voor de interactie tussen veel van hun sociale mediakanalen echt afhankelijk geworden van deze service... voor het tijdig cross-promoten en cross-publiceren van hun updates. Dus heeft de storing van een dergelijke aard- en tijdsduur geen positieve invloed op de reputatie van If This Then That. Dit had de dienst zelf ook door en ze hebben dan ook meteen een mailtje gestuurd... met daarin een eerste analyse van wat er fout is gegaan. Ook boden ze direct hun excuses aan en melden ze dat ze tot op het bodem zouden uitzoeken... hoe een en ander heeft kunnen gebeuren... En hoe ze dit in de toekomst gaan voorkomen. Dat is nu ook weer een goed staaltje van omgaan met een dergelijke situatie. Geef meteen toe dat je hebt gefaald, zeg het te onderzoeken, en geklanten klanten geïnformeerd te houden en dat je ervoor zorgt dat het niet nogmaals kan gebeuren. In tegenstelling tot ifttt.com maakte de Rabobank een behoorlijke zepert. toen ze vorige week vrijdag s'avonds via de media bekendmaakte dat ze na alle reeds afgekondigde bezuinigingen nog eens tussen de 1000 en 2000 mensen die werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Utrecht, zou ontslaan. Dit leverde erg veel tumult op en de media stonden de bol van. Niet per se vanwege het moment, want beursgenoteerde ondernemingen hebben nu eenmaal zich aan bepaalde regels te houden voor het aankondigen van nieuws dat wellicht een grote impact kan hebben op de aandelenkoers van een bedrijf. Maar de vraag is wat de Rabobank van vorige CPTS heeft geleerd. Evenals toen was er nu ook niemand bereikbaar voor commentaar, dus moest iedereen wachten tot maandag. Voornamelijk voor mensen die op het hoofdkantoor in Utrecht werkzaam zijn... zal dit als een eeuwigheid hebben gevoeld. Maar ook de media leken in het weekend ook niet echt in contact te kunnen komen met de bank. En zelfs verkeerden veel werknemers op maandag nog in onzekerheid. Wat echter het verhaal helemaal ontzettend zuur maakte voor de medewerkers... is dat de Rabobank ledencertificaten de maandag na het weekend op de beurs verhandelbaar zouden worden. Het leek er dus op alsof men de beurskoers op dit moment nog iets wilde verhogen over de rug van de medewerkers. Inmiddels is wel bekend geworden dat de exacte gevolgen van deze afgekondigde maatregel pas omstreeks 2016 duidelijk worden. Het zal niet gemakkelijk zijn voor de Rabo-medewerkers die in Utrecht werken... om nog eens drie jaar in onzekerheid zich enthousiast en vol overgaaf op hun werk te focussen. Wel heeft het bestuur van de Rabobank, sorry, gezegd... maar ik acht de kans groot dat de medewerkers hier onvoldoende genoegen meenemen. 13 december 2013 heeft de Rabobank met veel tamtam een reputatiemanager aangesteld... die vooral dit soort communicatie geleend van CoTB, zou stroomlijnen om op die manier de reputatie van de Rabobank hoog te houden. Iedereen vraagt zich dan ook logischerwijs af waar die aangestelde reputatiemanager vorige week vrijdag en het weekend was. Wellicht moet hij zich nog iets beter inwerken, want het lijkt erop alsof er ruimte is voor verbetering van de communicatie die effect kan hebben op de reputatie van de bank. En terwijl ik vakantie vierde, kreeg ik een mailtje van een luisteraar die met een probleem zat. In Google zitten twee vermeldingen, ofwel Google Plus pagina's, voor één en hetzelfde bedrijf. En het lijkt erop alsof dit hem tegenwerkt bij het hoger opkomen in de lokale zoekresultaten. Google zegt in haar voorwaarden ook dat een bedrijf slechts één Google Plus pagina mag hebben per locatie. En deze luisteraar is uiterst voorzichtig met het mogelijke verwijderen... want op één pagina heeft hij 13 positieve reviews die hij natuurlijk niet kwijt wil raken. Google biedt je een paar mogelijkheden voor het oplossen van dubbele Google Plus of Google Maps vermeldingen. Als eerste, de pagina verwijderen uit Google Plus Places voor bedrijven. Als tweede pagina als duplicaat markeren in Google Maps via een gegevensprobleem melden. En als derde de pagina als duplicaat markeren in Google Map Maker. Een deel van het probleem lag in het feit dat hij de logingegevens van het account waaronder hij de ongewenste Google Plus pagina had gemaakt nergens meer kon terugvinden. Verder had hij zelf al getracht de pagina zonder de reviews als duplicaat te markeren in Google Maps en Google Map Maker, maar tot op heden heeft dat nog geen effect gehad want de twee vermeldingen bestaan nog steeds. Nu wil het geval dat ik als geaccrediteerde Google Bedrijfsfotograaf dit wel eens te, vaker tegenkom. En dankzij deze functie heb ik toegang tot medewerkers van Google zelf die ik kan vragen de ongewenste pagina te verwijderen om er zo voor te zorgen dat zowel duplicaten worden opgelost als mede dat het bedrijfspanorama bij de juiste pagina komt te staan. Let wel, ik doe dit niet zomaar voor iedereen, maar dit bedrijf heeft mij ook reeds geboekt voor een Google Bedrijfspanorama en dus moest ik de inconsistentie sowieso toch eerst oplossen. Zoals je hoogstwaarschijnlijk wel hebt meegekregen als je alle aflevering van de Reputatiecoaching podcast hebt beluisterd... heb ik een paar keer problemen gehad doordat de RSS-feed van de podcast telkens te groot werd. Met allerlei kunst- en vliegwerk heb ik het elke keer weer kunnen oplossen. Zo heb ik de omschrijving in de RSS-feed teruggebracht van de originele lengte naar slechts een paar honderd karakters... en ben ik op een gegeven moment zelfs ook overgegaan van Google Feedburner naar Feedblitz. Toen ik nog gebruik maakte van Google Feedburner, werd ik elke keer met de problemen geconfronteerd doordat ik zelf af en toe alles controleer. Maar beide keren speelde het probleem toen al een paar weken. Tijdens mijn vakantie ontving ik een mailtje van Feedblitz dat ik er rekening mee moet houden dat ik ook de huidige RSS-feed anders ga inrichten. Een mogelijkheid is dat ik bijvoorbeeld omstreeks maart de afleveringen van voor 2014 apart ga aanbieden. Dit zou dan kunnen via een pagina op de site waar alle gearchiveerde podcasts direct afspeelbaar zijn, via een tweede RSS-feed of wellicht op nog een andere manier. En dan houd ik slechts bijvoorbeeld de 26 meest recente podcasts in de actuele RSS-feed... die je op iTunes en op Stitcher ziet, als mede in je eigen PodcastPlayer-app. Maar hoe denk jij hierover als luisteraar van de podcast? Loop je meestal ver achter met luisteren, meer dan een half jaar? Of vind je een half jaar te lang en zou het voldoende zijn... om bijvoorbeeld de 15 meest recente podcasts in de RSS-feed op te nemen? En denk je dat het werkbaar blijft als ik de oude podcasts... dan via een aparte pagina aanbied of via een aparte RSS-feed... Natuurlijk blijf ik de mogelijkheid bieden om van de transcriptie van elke podcast de volledige podcast af te spelen. Zowel op je desktop als op mobiele apparaten. Daar verandert dus niets aan. Het gaat alleen om het aantal podcasts dat ik actueel aanbied op iTunes, Stitcher en via de podcast RSS feed. Ik zou bijvoorbeeld ook een DVD kunnen samenstellen met daarop alle podcasts van een jaar tezamen met PDF's met de transcriptie van elke aflevering. Deze DVD zou dan tegen geringe vergoeding online te koop zijn. Of gratis downloadable. Graag hoor en lees ik wat jij hiervan vindt en welke ideeën jij hierover hebt. Laat het me weten onderaan de show notes van deze podcast... die je online kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl. Het spreekt voor zich dat ik je laat weten hoe ik dit probleem ga tackelen... zodra ik de oplossing heb bepaald. Ik heb gewoon nog even de tijd en vooral jouw feedback nodig... om de meest vriendelijke manier te vinden. En het werd al lange tijd verwacht... de introductie van de Google Carousel in andere landen... dan alleen de Verenigde Staten. En inderdaad lijkt het nu zover te zijn... dat Carousel is ook in de Japanse zoekresultaten gespot... Als je nog geen idee hebt hoe de Google carousel eruit ziet, dan moet je maar eens op google.com in het Engels zoeken. Dat doe je door bijvoorbeeld de regel in je adresbalk in te vullen die ik in de show notes heb staan. Dit is een soort van workaround om in Amerikaanse resultaten van Google te zoeken, waardoor in een aantal gevallen de carousel wordt vertoond. Als je dan klikt op de link die ik heb opgenomen in de show notes, dan zie je een scherm dat lijkt op de screenshot die ik heb opgenomen in de transcriptie op www.reputatiecoaching.nl. Zelf zoek ik nou eigenlijk nooit op Google Japan vanwege mijn gebrek aan kennis van de Japanse taal... en het feit dat ik niets in Japan heb te zoeken. Maar op Google Plus kwam ik de mededeling tegen en ik vond het toch even leuk om het met je te delen. Veel mensen dachten namelijk dat de carousel een experiment was dat binnenkort offline zou worden genomen. Maar doordat Google deze nu ook introduceert in Japan, bewijzen wel het tegenovergestelde. Houd er dus rekening mee dat je jouw site ook gereed maakt voor de introductie van de Google carousel. Dit doe je door je Google pagina te claimen, je Google Plus pagina volledig te maken goede professionele foto's te uploaden naar je Google Plus pagina, reviews te verzamelen voor je Google Plus pagina, waarbij je er minstens vijf, maar liever meer moet hebben, zodat de sterretjes worden vertoond, en een bedrijfspanorama van je bedrijf te laten maken. Als je dit allemaal doet, dan is jouw Google Plus vermelding in elk geval gereed en sta je in de startblokken om meteen maximaal rendement uit de carousel te halen. Nadat Google gedurende een paar dagen de locatiebox vertoonde waar ik vorige week donderdag melding van maakte, lijkt die nu weer te zijn verdwenen. Google voert natuurlijk doorlopend experiment uit. Dat heb ik al vaker gezegd. Zo zien we soms een bepaalde en dan met name andere weergaven. En als we vervolgens nog eens dezelfde opdracht uitvoeren... zien we het weer niet. We kunnen het dan niet reproduceren. Vorige week kon ik de weergave van de locatiebox reproduceren keer op keer. Maar nu lijkt die te zijn verdampt. Zoals ik ook in het blogbericht van vorige week schrijf... had ik het idee dat de box nog niet precies werkte zoals die zou moeten doen. Mogelijk is dat een reden dat Google de locatiebox tijdelijk heeft verwijderd. Ik hou een oogje in het cel... En zodra ik de locatiebox weer spot, laat ik het je meteen weten. Dikwijls lees je bericht op internet dat Google signalen van diverse sociale netwerken en dan met name Twitter en Facebook gebruikt, samen met alle andere signalen, om de positie van een webpagina of site in de zoekresultaten te bepalen. Recentelijk heeft Madcuts van Google een video uitgebracht waarin hij dit ontkracht. Google ziet Twitter en Facebook als iedere andere website. Als ze de data kunnen benaderen, dan wordt die geïndexeerd. Maar voor zover hij op de hoogte is van de algoritmes, heeft het aantal volgers op Twitter of het aantal likes op Facebook geen effect op de rankings. Bovendien bestaat het risico dat iemands relatie bijvoorbeeld verandert, terwijl Google dan voor langere tijd verkeerde informatie zou kunnen geven bij bepaalde zoekpogingen. En dit kan natuurlijk vervelende situaties opleveren. Je moet ook beseffen dat ontzettend goede of leuke content veel wordt gelezen, en vanwege de kwaliteit vervolgens veel wordt geliked en gelinkt. De positie in de zoekresultaten komt dan niet door de likes of de links in de tweet, maar doordat die pagina vaak en door veel mensen wordt bezocht die het dan vervolgens op hun beurt ook retweeten of liken. Verder verwacht hij dat over een jaar of tien zoekmachines veel beter in staat zijn om content te relateren aan de daadwerkelijke auteur, waardoor ze mogelijk dit soort signalen wel kunnen laten meetellen. Lange tijd waren de specialisten die zich bezighouden met SEO ervan overtuigd dat de leeftijd van een domeinnaam ook een rol speelde in de positie in de zoekresultaten. Natuurlijk, als een bedrijf lang bestaat en een lange website heeft, kan dit meehelpen. Maar... Als het de website betreft die al tijden niet meer is vernieuwd of wordt bijgehouden, dan maakt de leeftijd helemaal niet uit. Dit vertelt met kuts in de video die ik heb opgenomen in de show notes. Ook kan het voorkomen dat een oude site niet zo goede gebruikerservaring biedt als een moderne site die bijvoorbeeld is gebaseerd op een recent template of recente technologieën. Hij adviseert webmasters dan ook niet te blijven hangen bij hun oude site en te onderzoeken hoe die zo goed mogelijk kan scoren in de zoekresultaten, maar met enige regelmatigheid site te bekijken vanuit gebruikersperspectief en je af te vragen, hoe kan ik de gebruikerservaring nog verder verbeteren? Kanttekening hierbij is natuurlijk wel dat de site ook relevante en unieke content biedt, maar dat geldt tegenwoordig voor alle sites. Vorige week behandelde Metcuts ook de vraag of het posten van een artikel in artikeldirectories wordt gezien als spam of niet. Voor het antwoord hierop gaat Metcuts terug naar het verleden toen diezelfde artikelen overal op het web werden gepost om zomaar meer links te krijgen naar je eigen site. Als dat je doel is, links krijgen door het schrijven van artikelen en deze te posten in allemaal artikeldirectories, dan kun je beter je energie stoppen in het produceren van betere content. De algoritmes van Google zijn de laatste paar jaar enorm verbeterd en dit type content scoort tegenwoordig niet meer zo hoog als het in het verleden deed. Matt zegt eigenlijk op een nette manier kansloos. Op zijn weblog had hij al een paar dagen voor het maken van deze video een artikel gepost met de titel The Decay and Fall of Guest Blogging for SEO. De eerste versie van dit artikel deed nogal wat stof opwaaien, want veel lezers interpreteerden het artikel dat iedereen moest stoppen met guestblogging omdat het zou worden gezien als spam. Sinds die tijd heeft Matt het artikel behoorlijk aangepast, waardoor het nu duidelijk is dat guestblogging volledig legitiem is, maar dat je die moet doen voor seo doeleinden maar gewoon voor het schrijven van goede content voor de massa. Hij ligt dit toe aan de hand van een voorbeeldmail die elke webmaster wel eens zal hebben ontvangen, waarin in belabberd Engels wordt gevraagd of men een artikel kan publiceren op je site. Dat Google het gehad heeft met die spammy methode ligt hij ook nog eens toe met drie video's. Met deze video's en de blogpost van Met Kuts kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Mocht je de volledige transcriptie hebben gevonden en je wil je abonneren op de podcast, dan kun je surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash iTunes of www.reputatiecoaching.nl slash Stitcher om je daar te abonneren. Als je een andere app gebruikt voor het beluisteren van je favoriete podcasts, dan kun je de rss feed gebruiken... die ik ook onderaan in de show notes van deze podcast heb opgenomen. Als je de podcast leuk vindt... je hebt inderdaad altijd alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook... of geef je plus 1 op Google+. Het zou helemaal super zijn als je een bericht en een beoordeling achterlaat... op iTunes, Stitcher of LinkedIn. Als je een vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie... of de vindbaarheid van je website...